de van Tijn met het NOS-journaal. De Chinese overheid heeft videomateriaal vrijgegeven van de aanslag op het Tiananmenplein vorig jaar in Peking en van andere aanslagen... zoals de aanval met messen op een station in Kunming. Het vrijgeven van de beelden maakt deel uit van de Chinese antiterreurcampagne. Volgens China is de aanslag op het Tiananmenplein met een auto gepleegd door Oeigoeren. Die zouden ook de aanslag in Kunming hebben gepleegd... en worden ook beschuldigd van aanslagen in de regio Xinjiang. Steeds meer Oeigoeren worden opgepakt en via snelrecht veroordeeld. Ministers hebben de toezichthouder voor de woningcorporaties bewust tegengewerkt. Dat heeft oud-directeur Van der Molen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Van der Molen zei dat rapporten van toezichthouder worden vertraagd of in sommige gevallen nooit gepubliceerd. Hij noemde een rapport dat in 2004 werd gemaakt. Daarin stond dat de huurverhoging die minister Dekker voorstelde niet nodig was. Volgens Van der Molen illustreert de tegenwerking dat de politiek soms een verkeerde invloed uitoefent op woningcorporaties en op de onafhankelijke toezichthouder. Van der Molen zei ook dat het CFV in 2010 onderzoek heeft gedaan naar de schaalvergroting onder woningcorporaties die steeds groter werden. En volgens hem heeft het ministerie dat rapport nooit gepubliceerd. Op de luchthaven van Zaventem is het luchtverkeer weer langzaam op gang aan het komen na de staking van twee uur door de Belgische verkeersleiders. Ze staken tegen nieuwe bezuinigingen. Alleen al op Zaventem heeft de actie gevolgen voor zeker 120 vluchten. En dat betreft zo'n 12.000 tot 15.000 reizigers.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 We gaan het volgende doen. We gaan straks uitgebreid praten met Kerani over haar muziek en natuurlijk het artiestenleven. Maar we beginnen eerst met muziek van eer Tibet Impressions van Chris Hintze. Hij was de, de eerste Nederlandse artiest die ik mocht interviewen. En deze prachtige CD mocht draaien hier op deze lokale radio. Chris Hintze dus met Tibet Impressions... Eerst even het allereerste nummer. Zo so give them hope. Ja, hele mooie CD. gaat zo even nog Ach. verder. Dit is uh, de dilemma. Ja, Lama, de spirituele leider van de Tibetanen. Chris uh, heeft hier uh, uiteindelijk nog een vervolg op gemaakt: Tibet Impressions 2. En uh, dacht ik later nog een andere CD met uh, Tibetaanse monniken. In ieder geval, uh, hij was uh, ook erg begaan met het lot van de Tibetanen en nog steeds wel. Goed, we gaan verder met een ander werkje uit het verleden: Anugama. Environment nummer 1 heeft als subtitel Ocean en Tambura. te dromen bij uh, muziek uit vroegere tijden. Arugama maakt uh, heel veel mooie werkjes en uh, echt meditatieve muziek. Ik ga nog even met je terug naar uh, Chris Hinsen, naar de Tibet Impressions. En dat was uh, één nummer, ja, duurt maar 47 seconden, maar uh, vond ik altijd zo leuk. Uh, normaal draai ik dat soort dingen niet, maar dit keer toch nog maar even. Dat was de uh, Song. Stond toch, uh, op staat natuurlijk nog steeds, uh, op de CD Tibet Impressions van Chris Hinsen. Hinsen.nl dat wil ik dan nog even meegeven. We gaan verder met uh, Goomer Edwin Evans. Ook een kanjer op het uh, nieuw Aids muziekgebied. En uh, heeft ooit nog eens een hele fraaie kerstcd gemaakt, die ik elk jaar toch nog graag gebruik in mijn kerstprogramma's. Maar ja, dat doet nog wel even. Eerst maar eens even: The Friends of the Earth. Friends of the Earth van uh, Koemer en van uitgebracht door het uh, label Oriane Music in 1995. En deze, dit label, Nederlands label Oriane Music, uh, heel veel te danken. Nogmaals mijn hartelijke dank voor jullie ondersteuning van deze duizend uitzendingen van Peaceful Radio. Andere label is uh, Phoenix Muziek en uh, ARC, Ark Music uit Engeland... Uh, Felix Muziek is eigenlijk een zusterorganisatie van Oriana Phil. Meditatieve en andere fijne werkjes. Een art, music, and a world. Een folk music label uit Engeland. Felix Muziek zit in Denemarken uit mijn hoofd. In ieder geval Scandinavië. Goed, wij gaan verder met een, een artiest natuurlijk. Iemand moeten doen: uh, Asher Queen. En zijn laatste cd, Heal Your Heart. Ik zag uh, Asher van het. Uh, Voorjaar in Beek live, live optreden. En uh, bracht hij een van zijn fraaie uh, nummers. Zoals deze. Eens even kijken hoe heet hij ook alweer: um, 11. Return to your soul. Nou, mooier kan het toch eigenlijk niet? Return to your soul. Return to your heart of hearts. To your golden dream. To the child inside And you'll be coming home Home to where you first came from Where your roots are strong Where you once belong, Waiting there for you Waiting there with open arms. Let your spirit fly. Let your soul go home. Love is everywhere. It's painted in eternity. It's who you really are. And who you'll always be. Set yourself free, there's a story to be told Just be who you are, let your flower unfold Return to your soul, remember who you once were Listen to your heart Remember who you are Return to your soul Goed, we gaan verder in dit tweede uur van Peaceful Radio in een duizendste uitzending. Oh, wat spannend, want ja, het gaat allemaal weer zoals vanouds natuurlijk. Gezellig tussen de muzieknummers een beetje babbelen en natuurlijk uh, gasten in de uitzending halen. Waaronder Kerani. Kerani is een van onze Nederlandse artiesten. En uh, die maakt toch wel een hele snelle carrière, mag ik dat wel zo zeggen. Goedenavond, Ke Kerani. Hoi. Dank uh, je wel dat je me hebt uitgenodigd voor dit interview. Heel fijn. En gefeliciteerd met je duizendste uitzending. Ja. Wat doet het met je? Ja, wat het met mij doet. Nou ja, het is, <laughs> ik, ik vind het reuze spannend allemaal. Want ja, het is uh, een duizend uitzendingen. Nou ja, het is eigenlijk uh, voorbij gevlogen. Je doet je ding en het gaat allemaal uh, hartstikke lekker. En uh, je ontmoet ongelooflijk veel mensen in heel veel landen. En ja, dat doet mij ook denken dat jij zes ...talen spreekt en daar ben ik eigenlijk... ...een beetje jaloers op, want... Uh, ...welke talen zijn het eigenlijk? Nou, mijn moedertaal is... ...is eigenlijk Hongaars. Um, okay. Ik heb een Hongaarse vader, een... Uh, ...Duitse moeder en thuis hebben we... Uh, ...eigenlijk altijd Hongaars gepraat. En ook wel een mondje... mondje van Duits, dat... ...dat ging dan ook wel goed... En ja, Engels. En, um, omdat ik in, in België ben opgegroeid, in Brussel, uh, moest ik, ja, kreeg ik uh, uh, op mijn achtste jaar al Frans door, de, door mijn strot geduurd. Dus Frans <laughs> ja, ja. ja, dan heb ik uh, vier jaar in Italië gewoond. Ook nog. En dan is het rij, rijtje rond. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat is, en, en is het makkelijk voor jou om uh, te schakelen van de ene taal, aan taal naar de andere? Uh, ja, nou, makkelijk. Uh, ja, toen, ik, toen ik in de privé werkte, toen uh, moest ik het wel. Uh, kwam ik elke dag uh, in contact met allerlei... Uh, met mensen van over heel de wereld. Allerlei nationaliteiten. En dan uh, probeer je die mensen aan te spreken in, in hun taal. Dat is lekker makkelijk. Ja, dat, is, uh, dat praat ook ja. een stuk makkelijker. Hè? Dat, uh... ja, ja. Goed, uh, Karani. Nou, uh, daar... Uh, zes talen en... Um... Je maakt uh, inmiddels al een aantal jaren muziek. Hoeveel CDs heb je inmiddels uh, op de markt kunnen brengen? Uh, uh, drie, drie albums. Uh, de eerste is Wings of Comfort. Uh, de tweede was The Journey. Die is in 2012 op de markt gekomen. En um, uh, net Arctic Sunrise. Die is net twee maanden uit. Ja, ja. Oh, dat is toch... Drie, uh, drie albums. En um, heb ik nog een paar singeltjes uitgebracht. Uh, twee, drie singeltjes. Ja. Oh ja, oké. Okay. Ja. Um, en ja, we hadden het over zes talen. Uh, is het voor muziek uh, ook makkelijker om dat over de hele wereld uh, eigenlijk uit te brengen? Dus ik bedoel, uh, van, uh, ik, ik heb gezien dat jij bijvoorbeeld uh, speciale labels hebt voor, uh, voor bijvoorbeeld Amerika of uh, ja, uh, andere ja. delen van de wereld. Ja, nou ik, ik werk voornamelijk met CD Baby. Eenmaal je daar een contract hebt getekend, dan uh, gaat het wereld rond. Ze hebben overal hun, uh, um, hun distributeurs. En dan ja, kom je automatisch bij iTunes, bij Amazon, uh, noem maar op, Spotify en zo. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Is, is er veel vraag naar muziek? Um, um, in downloads behoorlijk veel. De fysieke cd-verkoop um, is, is heel erg achteruit gegaan. En uh, ja, dat vind ik op zich een beetje jammer omdat je als artiest zoveel informatie um, geeft aan de luisteraar eigenlijk. Je, je maakt een mooi boekje, je, je verzorgt um, um, he, heel die layout. Uh, als je dan een, een thema CD maakt, zoals, zoals ik nu gedaan heb met Arctic Sunrise, ja, dan moet je een beetje uitle een woordje uitleg geven aan de luisteraar. Ja. En ja, Als je dat enkel met downloads um, moet verkopen, ja, dat gaat gewoon niet. Dus ja. ik, ik heb de indruk dat, dat de luisteraar ook heel veel informatie Mis daardoor, ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Dat is een beetje jammer, maar voort is er ja, de vraag is er wel, ja, ja. ja. Oké, okay, gelukkig. Hoe zou jij um, het uh, je muziek het beste kunnen omschrijven? Goh, je, je, Dat is een beetje dat is nou, wel om, om, om, een moeilijke vraag, Benno, omdat om, ik um, um, verschillende stijlen aanwend in mijn muziek. Um, het uh, is New Age in de breedste zin van het woord. Er zijn zowel klassieke als moderne uh, elementen aanwezig. Mijn eerste CD, Wings of Comfort bijvoorbeeld, um, is overwegend, rustgevend, meditatief. Het wordt dan ook vaak gebruikt in yoga-lessen, in wellnesscentra um, en zo verder... Een collega van me, Gies Weens uit Meersen, die, die noemde Wings of Comfort een echte Classic New Age. Een echte, een echte klassieke. Oh, leuk. Zullen we daar eens even een trekje van naar gaan luisteren? Welke, ja. welke zou je aanbevelen? Oh, um, um, doe maar Wings of Comfort zelf. Ja, Ja, ja oké. Okay. Goed, Heel goed. Dan gaan we naar luisteren. Op ja. die aan. <laughs> Dat was uh, Wings of Comfort van Karani in Peaceful Radio Show 1000 hier op CFM Zandvoort. Um, Karani, um, we hadden het uh, net over uh, ja, hoe zou je die, uh, uh, jouw muziek het beste kunnen omschrijven... Nou, je eerste CD, Wings of Comfort, die werd duidelijk als een klassiek nieuw Aids werkje omschreven. Um, is dat eigenlijk zo gebleven bij je andere CD's? Um, nee, nee, er is toch wel een, een, een duidelijke verschuiving. Um, mijn tweede album, The Journey, is, is heel, ja, een heel stuk levendiger en ook cinematischer. Um, mensen draaien hem vaak in de auto, werd er mij ooit gezegd. Oh. Ja, de mensen die hem hebben, oh, ik heb hem in de auto liggen. Dat vind ik wel leuk, want het heet The Journey, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat is wel leuk, ja, ja. ja, ja. ja, ja en uh, nou mijn derde album Arctic Sunrise is dan weer anders het is, is, is echt een themaalbum geworden uh, waarin ik zowel symfonisch als uh, elektronisch laat horen um, en we hebben uh, op dit album ook met live instrumenten gewerkt en dat was heel bijzonder dus echte uh, cello echte uh, viool en fluit en gitaar en ja dat maakt het uh, hele, hele album toch wel een stuk warmer en uh, ja gewoon echter ja. Ja. en uh, um... Wat wil je nou vragen? <laughs> dat heb <denk> je <laughs> uh, goed, um, echte, echte. Uh, je, je, je, je componeert ook zelf, dat wilde ik vragen. Oh ja, ja alles. Alle, ja, ik alles zeg, doe je zelf. Ja, ja, en de arrangementen uh, uh, uh, zet ik erop bij. Ja. Maar zo'n cello bespelen, dat laat je er een ander over? Of, ja, uh, nee, dat kan ik niet. niet. Nee, ik, nee. Uh, ik bespeel alleen maar de toetsen binnen. <laughs> Ja, dat hebben we kunnen zien hè? in een van de... Want je treedt ook tegenwoordig op, hè? Ja, nou, zo vaak niet. Ik, uh, ik, ik zit een beetje in het kielzog uh, van Asher Quinn. Als hij naar Nederland komt, dan, uh, dan verzorg ik uh, meestal een tussenprogramma. Uh, en dan breng ik drie, vier nummers. Ja, ja. ja. ja. Maar hoe vind je, hoe vind je dat, optreden? Uh, dat, uh, uh, ja, de eerste, de eerste minuten zijn altijd heel erg spannend. Weet je, als je het, wachten naar jou, uh, het wachten op je optreden is eigenlijk heel erg spannend. Eén ja. keer ik op het podium zit, he, netjes achter, achter mijn toetsenbord, dan, uh, dan uh, uh, ja, gaat alle spanning weg. Dan kom je tot rust. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja. En dan doe ik, doe ik wat ik moet doen en ik doe het voor de luisteraar. En dan zorg ik ervoor dat zij er, er 100% van genieten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Um, die, uh, ja. Dat we een beetje galm horen, dat komt omdat we hebben een, uh, een, een Skype-verbinding hebben. Ja, de nieuwste technieken worden gebruikt voor dit programma, uh, ondanks dat het duizend uh, afleveringen oud is. Um, de, dat optreden met uh, Asher dat is, krijgt dat toch al vervolg? Oh, oh, ja, allicht. Ja, nee, Asher en ik hebben, we hebben het er al over gesproken. En, oh. en uh, blijkbaar vindt hij dat een, een, ja, toch een, een goede toegevoegde waarde... als ik hem vergezel op het podium. Ook met de drummetjes en andere percussie-instrumenten. Um, en uh, ja, is gewoon fijn. Ja. Ja. Hij was, uh, de, even kijken of het voorjaar was hij in Nederland... Uh, kunnen we hem nog uh, weer in het, uh, in het najaar verwachten? Ja. Nou, voor zover ik weet zal Asher uh, werkt hij aan een nieuw album, die hij overigens bij ons hier uh, komt opnemen. Ik, ik weet niet of je het weet, uh, ik heb een, een, een opnamestudio, een muziekstudio, al een, uh, een jaar of twee. En uh, ja, Asher is een van onze geliefde artiesten die, uh, die ...om de zes maanden is langskomt voor, om, voor opnames. Hè. Dan schrijft hij nieuwe liedjes Of zijn filmpjes van YouTube, die doen wij ook af en toe verzorgen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Voor, voor alle duidelijkheid is kerani-music.nl. Daar kunnen de mensen dat allemaal op, op terugvinden. Jullie zitten in Stijn, hè, met, je, met je studio. Ja, in het Stijn, in zuid limburg, in het limburg. Het Stijn zitten we, ja. ja, ja, ja. ja. Um, oké, okay. laten we eens even weer naar een stukje muziek luisteren. Maar ik, ik stel voor, uh, voor je laatste cd. Ja? En welke, uh, welke track zal dat worden? Oh, doe maar uh, de titeltrack, uh, Arctic Sunrise. Arctic Sunrise, oké, okay. komt hier aan. Welkom terug bij Peaceful Radio Show nummer 1000 hier op CVM Zandvoort. We praten verder met Karani over natuurlijk haar muziek, eh, de toekomstplannen. Dan zijn we natuurlijk altijd erg nieuwsgierig naar of er nog nieuwtjes en weetjes zijn um, en wat we kunnen verwachten voor uh, misschien wel het komende jaar. Uh, want Karani, um, ik heb zoiets vernomen dat uh, een van jouw CD, ik weet niet meer welke, dat die genomineerd is. Uh, oh, oh, Ik durf nog niet hardop te, te juichen. Um, <laughs> ja, ik heb uit Rusland vernomen dat uh, Arctic Sunrise is mijn derde album. Hè, mijn, uh, kans maakt op een mooie prijs, al oh, daar. Oké, okay, kreeg je uh, een mailtje van meneer Poetin daarover? Of uh, hoe ja, het gaat, werkt dat? Ja, jawel. Hij telefoneert me regelmatig. Nee, <laughs> <laughs> Kijk maar <ben> uit. <laughs> nee, um, um, nee, is, is een, een, een blogger um, ja, toch wel een heel bekend iemand in, in Rusland die een mooie recensie geschreven heeft over Arctic Sunrise. En die had uh, mij verteld dat ik op het lijstje sta. Dus uh, bij deze. Oh, maar hoe het afloopt, ik kan het hebben, ik kan het niet hebben. Dus ik weet het niet, we zullen nee, wel zien. Ja. Het is wel spannend, natuurlijk. Ja. Zie je dat gelijk ook in de downloads van je muziek? Uh, als er zo'n uh, zo, zo prettig uh, uh, verhaal is geschreven over je cd? Ja, downloads, maar eigenlijk nog meer. Uh, ja, Arctic Sunrise kreeg heel veel aandacht uh, over, over heel de wereld. Oh, oh. Um, als, je, als je het googelt, dan zie je ook heel veel um, um, pagina's uit Rusland en Polen en zo verder. Dus ja, het, uh, het verspreidt zich allemaal. is wel leuk. Ja, ja. Komt dat door het, het symf symfonische karakter van, van de muziek? Dat. Uh, dat kan. Uh, uh, ja, weet je, ik laat Kerani nu van, van um, de andere kant een beetje zien. Hè? Um, want er zijn heel, ja, vier Ak-Tempo nummers op, op de CD. En dat zijn, ja, dat zijn dingen die de mensen eigenlijk van mij niet zo gewend zijn. Nee. Um, Arctic Sunrise is overigens in twee gedeeld. Hè? Er zijn acht nummers op, uh, op het album. Uh, en het, de eerste vier zijn symfonisch, met, met klassieke instrumenten, live instrumenten en zo. En het tweede gedeelte is, is al wat uh, um, upbeat uh, elektronisch. Ja. ja, dus ik laat een beetje alles van mezelf zien. Ja. Ja. Is, is uh, tempo nummers, is, is dat een weg die je blijft inslaan? Uh, nee, het is, het, is een weg waarmee, het is gewoon een stijl waarmee ik ook heel graag experimenteer. Ik bedoel, Kerani is niet enkel klassiek en meditatief en symfonisch. Ik bedoel, ik kan ook wel andere stijlen aan. Um, en, en het is gewoon, ja, een beetje variatie is dat. En het, is, het is goed voor een componist om verschillende stijlen uh, aan te boren. En, en uh, ja, het. Uh, het geeft ook nieuwe inspiratie hè? als je met andere instrumenten werkt meer elektronisch dat, dan, ja, dat leidt ook tot an een ander soort muziek andere melodielijnen andere instrumenten, noem maar op ja. Ja. Nou, ja, het je had een zusje van Hélène Escanazie kunnen zijn want uh, in het vorige uur sprak ik met hem en uh, hij zegt uh, bijna precies dezelfde dingen dat is, dat okay. is, ook, ja, dat is heel leuk en okay. hij is uh, uh, ik weet niet of je Hélène kent maar hij is in ieder geval een uh, percussie hij is een multi-instrument Instrumentalist, uh, en, uh, maar percussie, dat is wel zijn wereld. En, uh, um, dus dat, dat uh, waarderen we hem ook wel erg voor. Goed, uh, Karani. Um, laten we eens nog even naar een, uh, een, een stukje muziek draaien. Op, die, op je laatste cd, Arctic uh, Sunrise. Die, um, daar, uh, dat vertelde je toen uh, in je optreden in Beek. Um, daar zit een, een nummer bij met... Engelen, uh, heb ik het allemaal goed onthouden? Oh, ja, nee, uh, het was Elfetaal. vertaal, oh, ja. Skirt of the Last Wilderness, ja. ja. Dat is uh, uh, nummertje 8 op, uh, op het album. Okay. Skirt of the Last Wilderness, ja. Um, Wat kan je uh, erover vertellen? Uh, nou, het is, weet, weet je, het hele album draait over, over de Noordpool en de Zuidpool en de koude uh, regio's van onze planeet. Um, en, en eigenlijk wou ik een boodschap aan de mensheid meegeven: van uh, lieve mensen, wees een beetje zuinig op alles. En, uh, en, en ja, we moeten onze planeet nog doorgeven aan de volgende generaties. Zeker. Dus wees een beetje voorzichtig met wat je vandaag doet en wat je kinderen aanleert. En, um, nou, ik heb het een beetje symbolisch in een symbolisch um, vaasje gegoten. Um, uh, in het begin van het nummer hoor je elfen En daarmee wil ik eigenlijk een oproep doen. Dus de, de, de geesten van, van uh, Noord- en Zuidpool doen een oproep aan de mensheid om de koude regionen te beschermen. Want het zijn de laatste stukjes ongerepte natuur die we nog hebben. En dat is het eigenlijk. Een heel mooi nummer was dat van Kerani, van haar track 8 van de cd Arctic Sunrise uh, we gaan nog een keer praten met Kerani we schakelen helemaal over naar Zuid-Limburg mijn geliefde land um, waar het altijd zeer goed vertoeven is um, Kerani, uh, kunnen we weer een cd van je verwachten, optredens um, interviews ga je misschien doen Interviews sowieso. Uh, oh, met dit wie? weekend. Ja, dit weekend uh, ga ik naar Engeland. Oh. Um, ja, ja. Helemaal naar Engeland voor een interview? Ja, nou, ik heb er een beetje een snoepreisje van gemaakt. Oh. <laughs> nou, het interview zelf is zaterdagavond in de laatste avondshow van Terry Hawk op... Uh, Um, HFM in uh, Market, Market Harbor. Um, en ja, we gaan... Uh, we vertrekken vrijdag, zaterdag het interview en zondag komen we terug. We willen Engeland een beetje zien. En we zijn een beetje... Toe aan rust ook, want het is heel druk geweest. Kerani Music is verhuisd en ja al dat settelen en gordijntjes en meubelen, dit en dat. Dus ja, ja, ja. Uh, dit is wel welkom. Oh. Um, um, andere dingen, optreden? Nee, ik heb op dit ogenblik geen, uh, geen boekingen. Uh, maar als de mensen mij uitnodigen, ja, dan kom ik graag natuurlijk. Um, op, maar op dit ogenblik um, zijn we nog volop in de, in de promotieperiode van Arctic Sunrise. En dit gaat toch nog enkele maanden duren. Maar inmiddels. Neemt het zoveel tijd in beslag? Ja, ja, ja. De mensen moeten. Uh, um, uh, moet ik eraan niet leren kennen. Hè? Ja. Uh, uh, je moet echt actief promotie voeren en interviews. En uh, zoveel veel mogelijk radiozenders aanspreken, aanschrijven. En ja, dat is toch wel een, een heftige klus geworden. Ja? Ja, dat zit er heel veel tijd in. Geloof, ja. geloof ik graag. En, is ja. het dan, uh, en wat zijn dan de reacties? Willen ze graag met je praten? Oh, absoluut. Ja, ja, heel graag. En de, de, reacties, de reacties zijn. Um, ja, ik heb eigenlijk nog niks negatiefs gehoord. Ze zijn allemaal heel erg positief. Ja, ja. En ja. Dan, dan. Je bent nu uh, natuurlijk de gast uh, in een programma van CFM Zandvoort. Uh, maar dat. Uh, ja, je, je had het over een interview in Engeland, Rus, Rusland ook? Of, uh, uh, nee, had een... nee, dat nog niet. Nee, nee daar heb ik uh, verschillende reviews ge, ge, uh, gekregen, maar uh, nee, uh, nee, geen gesprekken. Nee, nee, nee, maar je had wel laatst een interview in, met iemand in Cyprus. Hè? Uh, nou, dat was uh, uh, One World Music, um, uh, de Engelse radiostation. En die zaten, die zitten denk ik nu nog in Cyprus en die hebben me van daaruit uh, gecontacteerd. En dat was ook een Skype-verbinding zoals, uh, zoals, zoals we nu hebben. Ook in dit interview komt helaas weer een einde. Karani neemt zelf ook interviews af. Dat komt niet veel voor bij artiesten, maar ze doet het wel en ze vertelt erover. Nou, uh, Benno, ik heb Terry Oldfield kunnen strikken voor Terry een interview. Terry Oldfield, het moet niet Terry. gekker worden. Ja. Uh, ja, ja. Uh, Terry komt in het najaar naar Nederland. <coughs> Meer okay. bepaald het uh, plaatjes strijden bij Dordrecht. Uh, waar hij twee avonden zal optreden samen met zijn vrouw. Uh, bij Spiritual Balance in Strijden. En dat is op vrijdag 17 en zondag 19 oktober. Nou, dat en, gaat uh, gelijk in agenda. Ja. Uh. ja. Goh, en, en, dan, en he, uh, wie, op wiens initiatief uh, gaat dit gebeuren dat je hem gaat interviewen? Uh, uh, nou, het was mijn idee, maar ik wil het heel graag doen voor People Radio. Oh, oh, dus wij krijgen dit, uh, dit materiaal van jou uh, naar ons toe geschoven, begrijp ik. En mogen daar iets moois van maken. Ja, absoluut. Oh, nou, dank je wel, dank je wel. Dat, is, dat, is, dat vind ik nog eens een cadeautje voor mijn duizendste uitzending. Ja, dat, is jou, dat is inderdaad jouw cadeautje. Terry Oldfield, dat is een van de grootste uh, New Age muzikanten van de wereld. De broer van Mike Oldfield, die kennen we allemaal. Laten we dat dan maar even die link leggen. Dan gaat er bij veel mensen wel een lampje branden. En um, ja, Terry uh, heeft ook uh, vele cd's gemaakt. En, uh, en nog steeds met zijn vrouw ook uh, on-tour, zoals dat dan heet. Ja, en, uh, Nou, en, en dan... Gaan ze dan een wereldreis of een tour maken met, dat ze optreden in Nederland? Ja, ja, nou ik heb op zijn website gekeken en uh, het is inderdaad een, een, een Europese uh, tour. Um, ze doen Duitsland aan, ook België um, zaterdag. Dus, uh, he, dus uh, vrijdag komen ze naar strijden en de 19e ook. En de 18e dus, het is dan in Lier geloof ik, in, uh, in België. Ja, ja, oké. Okay. Ja, ja. ja, dus dit, hij, hij, uh, dit is echt een Europese tour. Ja. Ja. Oké, okay. nou, misschien komt. Maar ga jij ook nog eens een Europese tour maken? Um, dat, ja, nee, zulke plannen heb ik nog niet. <laughs> <laughs> maar dat komt misschien nog. Ja, wie weet, wie weet. Dat is uh, toch altijd heel bijzonder. Uh, goed, nou, dat uh, hebben we nou eigenlijk alles benoemd. Want, uh, it, it, uh, want het is natuurlijk altijd weer iets. Ja. Uh, alle plannen voor de toekomst, nieuw materiaal. Want je bent eigenlijk constant aan het schrijven en het componeren, ja. denk ik, hè? Ja, nu ook weer. Uh, ik ben inmiddels begonnen aan het, uh, aan, ja, met het schrijven van uh, nieuwe nummers voor een album. Oh. En dat komt ja, volgend jaar uit, 2015. ja en, he, en het album, heeft dat al een titel? Ja. Werktitel? Dat zeg ik niet. Oh. <laughs> Oh, en ja, dat had ik misschien iets alles uh, iets ja. aan moeten kleden, om het er toch nou, uit te krijgen. Huh? Ik, ik, kan, ik zal één dingetje zeggen: Ja, graag. Um, um, ik, uh, met het volgende album um, neem ik de luisteraar mee naar de middeleeuwen. Ah, kijk ah. Eens. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar meer zei ik nee. <laughs> Nou, het, het, het, het, het, gelijk het woord Ik schiet door mijn hoofd heen. Maar um, je hoeft daar natuurlijk geen uh, antwoord op te geven. Goed... Um, Kerani, ik mag je ja. hartelijk danken voor uh, dit interview. Oh, en, dank. en voor je heerlijke muziek. En, uh, en dat we uh, Terry Oldfield uh, straks in deze uitzending krijgen. Dat is natuurlijk ook helemaal geweldig. En wat, wat ga je bijvoorbeeld vragen? Heb je, heb je al iets in gedachten? Oh, uh, uh, waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. Ja. Dat is een goede ja. vraag, denk ik. Ja. Hoe de wisselwerking is op muzikaal vlak met zijn vrouw Soraya. Uh, of zij... Um, ja, um, een, een, een een of andere spirituele input heeft in, uh, in, in zijn muziek en in hetgeen hij schrijft wat kan ik die goede man nog vragen um, nou dat zal vast wel zijn dat zijn vrouw invloed heeft ja hij woont en werkt in Australië dat, uh... hij woont en werkt in Australië ja, hij heeft ja, ja, ja. een heel, heel turbulente jeugd gehad is geëmigreerd naar Australië waar hij zijn leven heeft opgebouwd en die man is heel gelukkig. Dat is alles wat ik weet van hem. Nou, gelukkig. Um, dan gaan we dat allemaal beleven in uh, oktober. Ja. En uh, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. En uh, heel veel succes natuurlijk. En graag uh, tot de volgende keer. Dankjewel Benno. En uh, ik zou zeggen tot de volgende, tot de 2000ste aflevering. Hè? Ja, tot de ja. <laughs> Dat zal vast een beetje je snel. Van. Ja, dankjewel. Dag. Nou, nou, hoi. Dat was een uh, interview met Kerani, onze eigen Nederlandse artiesten, die natuurlijk uh, veel aandacht nodig hebben hier op Peaceful Radio. En ja, eigen artiesten, dat is altijd belangrijk. Goed, op de achtergrond een belangrijke andere artiest, Frans Amati van het label Phoenix Le M Muziek uit Scandinavië, Heavenly Ways. Uh, deze man heeft ook uh, de nodige CD's gemaakt. Prachtige werken um, zitten erbij. En tenslotte gaan we afsluiten. Maar voordat ik dat ga doen, uh, wil ik nog even vermelden dat we toch nog een uh, werkje van Terry Otfield ertussen hadden zitten. Um, die, uh, een van zijn eerste werkjes. Kijk even op de playlist van peacefulradio.eu. En bij de Nederlandstalige website, daar uh, vind je de playlist. En dan het laatste werkje van Henning Flintholm, Ook voor het label Phoenix Muziek, Whispering Flame. En daar uh, gaan we mee afsluiten. Ik dank jullie hartelijk voor het luisteren naar al die afleveringen van Peaceful Radio. En wat mij betreft graag tot de volgende keer. Want we gaan natuurlijk gewoon weer lekker verder. En er dus ligt alweer wat nieuwe muziek op ons te wachten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.